In het zuiden van Limburg is gisteren een Belg van 40... bij een mislukte drugsdeal doodgeschoten. Volgens het Belgische persbureau Belga was een ruzie over de prijs van de drugs... de aanleiding voor de schietpartij. De man is vermoedelijk in Kadir en Keer, vlakbij Maastricht, neergeschoten. De politie in Limburg bevestigt dat daar een schietincident is geweest... maar kan niet zeggen of de man uit België betrokken was bij die schietpartij. De Belg was met twee vrienden in Nederland om drugs te kopen. Op Schiphol is een medewerker van de marechaussee aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ook een man uit Mexico is in verband met deze zaak gearresteerd. De Mexicaan had vier kilo drugs bij zich, vermoedelijk cocaïne. Hij werd vrijdag op Schiphol aangehouden en na onderzoek hield de marechaussee een tweede man aan, een Amsterdammer die bij de marechaussee werkt. Hij zou de man uit Mexico afhalen. De twee mannen zitten allebei nog vast. Een op afstand bestuurde robot gaat het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia onderzoeken. De kleine robot gaat de delen van het schip onderzoeken die voor duikers ontoegankelijk zijn. Het schip ligt voor de kust van het Italiaanse eiland Giglio. Er worden nog steeds zeven opvarenden vermist. Er zijn 25 doden geborgen. De Costa Concordia liep op 13 januari aan de grond, scheurde open en kapseisde. De kapitein zou het schip te dicht langs het eiland hebben gestuurd. In Frankrijk en Duitsland hebben tegenstanders van kernenergie geprotesteerd. Precies een jaar na de aardbeving en tsunami die een nucleaire ramp in Japan veroorzaakte. In Frankrijk vormden zo'n 60.000 mensen een menselijke keten. En in Duitsland waren meer dan 20.000 mensen op de been. Het weer, het is nevelig, de temperatuur ligt rond 5 graden. In de ochtend vooral in het oosten grijs, in de rest van het land zonnige periode. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hey, kijk, ik heb een beetje geldnood. En nou heb ik een tijdje geleden wel een boek gemaakt met mijn neef. Hè? Het groot gedoeboek. Maar dat heeft weinig opgebracht. Want de mensen kopen haast geen boeken meer op het ogenblik. Het is ook allemaal de iPad wat de klok slaat. Nou, ken dat boek daar dan misschien ook wel weer op. Maar ja, voordat je dat dan weer allemaal verhapstukt hebt. Hè? En ik ben ook wel een van die mensen die tijdenlang met zijn computer aan het vechten is. Maar neef viel me dan nog wel eens helpen. Maar nou het ome Henk het opeens weer een idee... Je schijnt op de YouTube meisjes te hebben die hun borst laten zien. En daar verdienen ze dan heel veel geld mee. Toen zegt oom Henk, en jij hebt ook een flink borsthout voor de deur... een paar stevige jongens. Als jij die jetsers van jou nou ook eens op de YouTube zet... Hè? er zal toch ook wel behoefte zijn aan een paar oudere prammen... ik denk, ja, dat brengt geld op, maar het is niet mijn eerste gedachte. Het gaat een beetje de kant van de prostitutie op... Maar een Fendi Henk weet er zelf niks van. Als er eentje digibetrisch is, dan is hij het. Maar ik denk, om nou mijn neef zo'n jonge jongen te gaan vragen... om mij daarbij te helpen... Hè, de snoeptafel van zijn oude tante digitalisch te gaan verwerken... dus nee, nee, ik begin er niet aan... Ik eet gewoon wel wat minder. He, misschien ga ik dit keer ook eens wat oude rotzooi verkopen op de koninginendag. Zoiets. He, dat is altijd beter dan je tieten op het internet. Nou, doei doei! Uh, ja, welkom, welke lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com voor meer nachtelijke, uh, heerlijke gedachten van de groentevrouw. Goed, ik heb een blonde engel uit de met op haar arm ook een enorme engel. Een beschermengel, denk ik. Uh, ze zingt als een engel. Het is Anneke van Giersbergen. Het was ooit een rockdame die de wereld uh, overtoerde met The Gathering. Hè, daar 13 jaar lang de frontdame was. Maar 4,5 jaar geleden besloot uh, dat ze solo ook wel verder kon. Uh, eerst met haar band uh, Agua de Anique. En sinds vorig jaar gewoon onder haar geboortedame. Sinds Tim Knol bestaat kan er ook een Anneke van Giersbergen zijn. Ja, toch? Nou, uh, ik... Ze, ze zijn net pas hier gekomen. Want ze, ze, ze zaten net nog bij de... Wel op 3FM. Hè, bij de EO. Maar goed. Uh, ik dacht, weet je wat. Ze moeten ook nog soundchecken. En uh, Ferry is ook mee. Ferry Duizens, Gitarist. Uh, dus ik laat even iets horen. Uh, want kijk, weet je. Ik ben niet zo'n hardrock-fan, Maar ik wist uh, natuurlijk al heel lang wie ze was. En weet je waar ik nou uh, jou voor het eerst bewust hoorde? Dat is... Uh, in Paradiso, ik denk, jee, wat kan die vrouw zingen? Laat me horen. <tied> Nou jammer Anneke, dan heb je zelf niet kunnen luisteren, want ze was aan, aan, aan het soundchecken. Uh, dit was dus in Paradiso, uh, de Carol King, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Memorial wou ik zeggen, maar ze leeft nog. <laughs> wat was het eigenlijk? Ja, het, ja Tribute eigenlijk. Uh, oh ja, Tribute, dat was het woord, wat ik ja. zo. En uh, nog eventjes, toch nog iets anders laten horen, want twee maanden later hoorde ik je dit zingen in Paradiso. Een hit van Juice Newton uit 1981. Het was een country-avond in Paradiso. He, weer zo'n avond van de, van de hitclub, van Het Parool. En ik heb nog meer voorbeelden hoor, van Annekes veelzijdigheid. Ze kan ook heel goed in haar eigen taal zingen. Dat hoorde ik in Nou, We gaan nu eventjes live, want je staat hier niet voor niks. Helemaal klaar. Ik ben benieuwd. Laat horen. Okay. Oh, wacht even, klappen. Merci. Hartstikke mooi. Ik, uh, kom even zitten. Ja. Uh, uh, ik ga eerst even vertellen uh, wat we vanavond verder nog hebben. Uh, hoorspel van Harold Pinter, Family Voices. Erg mooi. Aandacht voor de erg mooie documentaire van Michiel van Erp. I'm a woman now. Hè, over oudere dames die ooit heren waren. En u krijgt nog eens een keer Jan Donkers, Abel de Lange en Edo Donkers te horen. Die al eerder een, een deel van hun muzikale reisvertelprogramma brachten. A Song Journey. Ze staan volgende week in het Betty Asphalt Complex in Amsterdam. En het is boekenweek. Uh, er zijn twee leuke cadeautjes. Tenminste, het boekenweekgeschenk is geschreven door Tom Lanois. Heldere hemel. Ik laat u een, een fragment horen. En uh, Nico Dijkshoorn die, uh, heeft een heel aardig zogenaamd essay, maar uh, vriendenboekje geschreven. Ik laat u ook een brief horen. Verder natuurlijk het mysterie van Emily, wijsheden van Rex, en uh, uh, muziek van Jan Emaus, en uh, uh, website www. Adeline van Lier kan je podcasten terugluisteren, je kan reageren. Je kan me met mijn vrienden op Facebook. Hè, um, Adeline van Leer.nl. Oh nee, Adeline. je kan ook mailen. Oneindig, de mogelijkheden. Oneindig, ja, precies. Hey, um, ik, weet je wat misschien leuk is om toch even te laten horen? Uh, omdat ik het heb. Um, uh, waar heb ik het nou? Oh ja, in, uh, uh, uh, je was in, uh, in Carré. Ja. En ik, laat een klein stukje horen. Ja, heb je het?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 Eenzaam en zocht naar een vrouw. En Piep zei de muis in het voorhuis: Ik trouw. En dus zongen ze samen. Wat is het toch fijn, een muis in een molen in bokum te zijn? Schuitjes met muisjes en iedereen zong toen wat is het toch fijn? Oh, Schone een... muis in de molen. Gewoon even leuk om te, te laten zijn. horen. Die ja. avond in Carré. Ja. Weet je het nog? Uh, waar waar doel je op? Het ja, was het Amsterdamse, het lijflied van Amsterdam, Ja, ja, ja, ja, nee, ja, ik weet nog heel, ja, ik, dat is de eerste keer uh, dat ik in Carré uh, ja, precies, stond. Ja. En, dan, en, en dan zing jij dus een uh, Amsterdams liedje met die ja. zachte geven van jou, Ja, dat, dat klopt, ja, ja, ja, ja, dat was, ik was ook volgens mij de enige Brabander daar. Ja. En ik, ik vond het heel leuk, ik heb ook nog nooit in Carré gestaan natuurlijk, want nee. ik, ik kom ook een beetje uit de rock en zo. En um, ik vond het heel bijzonder. Ja. Ja, ik dacht het maar het was, het was wel een hele rare avond. Kan je het optreden van Daniel Bassever nog? Ja, ik dacht dat je daar oh. een beetje op doelde. Maar dat, ja, de, ja, dat, was, ja. Nou, dat was echt schandalig. Ja, dat was heel heftig. Maar ik, ik weet zo hoe hij zich voelt. Want soms dan ben je, je gewoon dikke blackout na blackout. Alleen, en ik vind ook, die, die avonden die worden georganiseerd zonder... Uh, ik, de, op de dag zelf doen ze repetitie. Ja, misschien een keer een dag daarvoor. Maar ik was ook op tour. Ik had ook op de dag zelf gewoon even repetitie en hoppakee. En dan sta je daar. En met allemaal liedjes die je vreemd zijn in principe. En uh, ja, dat is heel spannend. En iedereen, door de wol geverfde artiesten daar, die waren gewoon nerveus. Van ja, we moeten het nou in één keer doen. En, en ja, Daniel die ging gewoon helemaal nat. En dat was zo uh, rot voor. Ik vond het zo erg voor hem. Nou, ik vond het heel gênant. Ik had, oh, ja, god. ja, hij vergat zijn tekst en, ja. en, en het geluid was ook zo slecht in Je dat gehoord. Ja, dat hoorde oh, ik, ja. Oh, het dat was ik. overstuurd, weet je wel. Want ja. ik kon een heleboel nummers niet uitzenden. Kees oh. Prins zong een paar prachtige nummers ja. en die klonken zo erg. Oh, wat zonde. Maar dat hoorde je in de zaal ook allemaal. Ja. Maar hoorden jullie dat dan niet? Nee, wij, hadden, wij hebben weer een ander geluid op het podium, ja. Oh, erg. Ja, eigenlijk moet je er een paar showtjes daarvoor doen en ja, dan, ja. dan een keer en alles. Maar het was toch heel bijzonder. Ja, het avond. was echt ja. leuk. Oh. Ja. Oh. <laughs> goed. Nou, uh, doopcel even licht. Uh, Sint-Michel's Gestel. Ja. Muzikaal neest? Uh, ja, redelijk. Uh, wel allemaal. Uh, mijn vader en mijn moeder maken al bij muziek, maar voor hun plezier. Ja? Dus ik ben wel een van de. Ja, eigenlijk de enige die professioneel. Uh, ja, ja. Uh, muziek maakt, maar uh, ja, ja, mijn oma zong en uh, jawel. En, en jij bent begonnen met zingen waar? Uh, nou, ja, gewoon thuis, weet je. Toen, voor school nog gewoon altijd, sinds ik me kan herinneren. En op school natuurlijk, en mijn eerste beentje, en het schoolkoor. En uh, ja, zo begon het allemaal. Schoolkoor. Hé, hey, en, en middelbare school, wat waren je toen je muzikale helden? Uh, Madonna en Prince. <laughs> ja, ja. Maar ook, uh, ik ben goed opgevoed, hoor. Met, met de Beatles en de Stones en veel klassieke muziek. En, um, en, en zwarte muziek. met Mahalia Jackson ja, ja, ja, ja. stond bij ons in de kast. En um, ik ben heel erg gaan houden van zwarte muziek. Zoals uh, Diana Ross en, en uh, natuurlijk Michael Jackson ook wel. Maar um, Ella Fitzgerald, mijn grote held. En uh, ja, dus, dus dat. Maar ik ging ook wel weer de rock in, ook wel heel snel. En weet je nog wat je eerste plaat was? Madonna, een 7-inch, een 12-inch van Madonna, Dress You Up. ja, ja. Dress You Up, oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Hey, en, en wat was jouw droom toen je 17 was? Was dat de muziek ingaan of iets ja. anders? Ja, maar gek genoeg, het was niet echt een droom. Het was gewoon, ik wist het gewoon. Ja? Ik dacht van, nou ja, ik ga iets... Toen ik nog heel jong was, dacht ik... Ik word iets, iets met uh, schilderen, of dansen of zingen of muziek, zoiets. En dat kristalliseerde zich al snelheid tot um, zingen, muziek maken en zingen. Maar ja, sinds ik me. Ik dacht, ja, dat, dat komt wel goed. Of zo dacht ik. Ik had nooit van oh, was ik maar. Ik dacht, nou ik ga gewoon dit en dit doen. En dan, dan lukt het wel. Ja. En heb je na de middelbare school ook verder geen opleiding uh, meer gedaan? Gewoon helemaal in, in die muziek gedoken? Ja, wel. Eigenlijk wel. Maar ik was natuurlijk uh, bij leerplicht. Dus, <laughs> dus ik moest... Ja? Ja, ik, maar ik was wel altijd, altijd met muziek bezig. Maar ik heb, ik heb van alles gedaan. Ik heb de agrarische school gedaan. Ach. Ja, superleuk. Echt een geweldige tijd gehad. En daar in het schoolkoor gezeten en veel muziek gemaakt. Ja. En ik heb een koksopleiding gedaan. bakker, uh, patisserie. Ik heb van alles... Uh, oh, wat leuk. Ja, en dus, eigenlijk zijn allemaal gewoon, gewoon doeboeken. Beroepen, weet je, ja, ja, ja. beroepsopleidingen en, uh, en LBO, en ik had gewoon heel veel tijd daaromheen om, want ik hoef niet heel hard te studeren, dus ik, ik kon gewoon lekker muziek maken. En eigenlijk heb ik zo altijd zo'n beetje mijn paden bewandeld zodat ik. En op, op een dag hoefde ik niet naar school ben ik gewoon gelijk op meteen muziek. Ja, okay. op. Dat, je had eerst een beetje bad breath. Yeah. Uh, covers. Yeah. Uh, van wie uh, zong je toen? Uh, dingen van Prince en Bootsy Collins. En we hadden veel blues, dingetjes en uh, eigen liedjes. En dat uh, was heel leuk. Wat leuk. Maar hoe kwam je dan bij de gathering terecht? Mm. Die, die, die hard rock, Want dat hoor ik helemaal nog niet in wat nee. je van nu gezicht hebt. <laughs> nou, ik, ik hield wel heel, heel, heel erg van rock en een beetje stevige dingen. En metal. En. Um, en um, de Gathering, dat waren uh, vrienden van een vriend van mij. En zo kwam ik met hun in aanraking en zij zochten toen een zangeres. Of een zanger. En ze hadden normaal gesproken in die wereld, in de metal scene, waren toen nog niet zoveel vrouwen nee, aan het nee, werk. Nee, inderdaad. nee Dus uh, toen ik uh, daar... Uh, en toen dacht ik, hé, hey, die maken mooie muziek. En ah, dan zoek ik een zanger en misschien kan ik daar wel iets voor doen. En... En het klikte en toen kwam oh. ik bij de band. Heel kort door de bocht dit. Maar, um, ja. maar um, <laughs> dat was in 1994. Uh, 94 hè? Ja, ja en, um, en, en toen... Uh, eigenlijk was, waren wij allemaal dachten van ey, dat is gewoon leuk want die stem past bij onze muziek en zo maar toen ontstond er een, een hele nieuwe scene in de scene uh, van uh, heavy muziek met vrouwen zangen, Within Temptation, een hele grote band die, die, die zaten ook in dat nest gewoon. er waren een paar bands die deden dat en uh, ja, nou het was natuurlijk uh... Het was waanzinnig succesvol in Nederland, maar ook internationaal. Je hebt ja. waanzinnig gereisd. Ja. De Verenigde Staten, Mexico, Chili, Engeland, heel Europa door, ja. Rusland. Hè, nou, en, hier, en, en in Nederland natuurlijk Paradiso, Pinkpop, Lowlands. Uh, Tzeguet ben je ook geweest. Ja, dat vind ik ook zo. ja vet festival. Ja. Dat, is natuurlijk wel, dat kan niet iedere band zeggen in Nederland. Nee, nee ik ben echt blessed met zo'n ja. carrière. Ja. Ik hoor hier een, een, een klikje overgaan. Wat zou dat zijn? Nou, maakt niet uit. Ja, neem wat te drinken. Dank je, dank je. Uh, Weer, wat is dat, jongens? Oh, wacht even, dat is hier. Ja, sorry. Nou, ja, oké. Okay. <laughs> nee, het lijkt me helemaal af, maakt niet uit. Uh, nou goed, uh, dat, het is met name die hardrock hè, die wereldwijd, uh, um, ja. echt heel wereldwijd uh, aanslaat. Wat ja. is dat? Uh, ik weet het niet. Het is wel een, een, uh, een scene die inderdaad wijd verspreid is en niet eens zoveel op de radio en zo. Nee. Weet je, wel? Het, is geen, het is geen mainstream, maar het is zo groot dat het wel een mainstream naast de mainstream ja. is. Ja. En het is wereldwijd en het is een hele brede scene. Dus um, de, de metal, ja, dat, dat gaat van heel melodisch tot, tot heel hard, tot eigenlijk ook heel gevoelig weer. En, en, en je hebt ook mensen die niet zingen, maar schreeuwen. Een soort scream-dingen uh, doen, grunten. Uh, dat zijn een soort gromgeluiden. Ja. <laughs> en, um, en dus het is super breed. En ja, we hebben daar onze plaatsen heel erg uh, uh, weten te vinden. En het is een ontzettend leuke scene waar mensen heel erg eigenlijk verbroederd uh, met elkaar omgaan en, en um, muziek delen en heel erg houden van de teksten en de inhoud ja, en ja. de hele uh, uh, trouwe fans ja hè? enorm ja het is te gek ja. uh, jij bent eruit gestapt. had dat te maken met het feit dat je dat je een gezinnetje ging stichten dat je een kind kreeg uh, ja onder andere dus dat dat je wat meer ook gewoon autonoom dan want de kering was ook een band is een band die alles eigenlijk samen doet en um, en heel um, succesvol is. Dus, uh, dus dat was eigenlijk alleen maar dat. En dat was te gek totdat ik inderdaad ook zwanger was, een kindje kreeg. Maar ook dacht na 13 jaar van, ja. ik ga ze wat, wat anders doen. En dat is heel gek, want op dat moment ben je gewoon heel succesvol en alles ging goed. En, ja. en eigenlijk, dat is heel... Het een, een lijkt, ja, lijkt een rare beslissing. Het is een enorme stap. Maar ik voelde heel erg zo. Ja, ik wil dat ik het vind hem wel is. dapper ook. Ja. Dus ze vonden het natuurlijk niet leuk. Dat je nee, ik vond het niet zo leuk. Ze nee, nee, nee, nee. waren niet zo blij, nee. nee. Gaat dat nu goed met de gathering? Of, het, ja, ze hebben een, een Noorse zangeres. Een hele leuke vrouw. En uh, een plaat gemaakt en nu bezig aan weer een ja. nieuwe plaat. Dus die, uh, die zijn nog altijd uh, druk, ja. Nou goed, ik vind het dapper dat je die stap genomen hebt. Ik kan me ook heel erg goed voorstellen. Want je, bedoel, je wil ook een ander leven. Dat moet ook, dan na 13 jaar. En weer een nieuwe fase. Ja. Uh, eerst uh, de band uh, uh, Aqua de Anique. Water van Anneke. Ja, toch? <laughs> ja. He, met Joris Dierk, Jacques de Haard, Rob Snijders. Uh -huh. En Rob Snijders, daar ben je aan blijven hangen, hè? Ja. <laughs> al heel lang, hoor. Oh, ja, ja, ja, precies al heel lang. Hè, precies. Nee, is de vader van uh, haar kind. En haar manager. Ja. En, uh, nou goed, whatever. En natuurlijk ook de uh, drummer. Ja. En Annelies Kleisters doet de toetsen. Uh, uh, je hebt in, in uh, vier jaar tijd, tussen 2007 en 2011 vier cd's maar liefst gemaakt. Uh, ja. Ik had jullie niet in de gaten. Nee. Hoe komt dat? <laughs> nou... Het ja, kan zo, maar nee helemaal niet. Nee, ik, ik, misschien, wij zijn ook niet. Een, ik ben ook niet een artiest die heel vaak op de radio is. Dus mensen kennen me wel, en zeker ook van de gathering. Maar um, misschien moet je het maar ja. gewoon weten. Of, of, of via, via weer met de muziek in aanraking komen. Maar ik zit wel een beetje in de alternatieve scene. Weet je wel? Ja. Ook al is het. Ja, ja, het is ook weer, ik heb ook wel weer een stevige plaat gemaakt. Maar ik heb ook een balletplaat. En het is eigenlijk van alles. Dus, ja. Ja. Nou, weet je wat ik denk dat het goed is? Dat je gewoon nu Anneke van Giersbergen heet. Ja, dat... Dat, dat vind ja. ik echt uh, lekker. Ja, het is wel duidelijk. Ja, precies. Ja, ja, dat en je hebt nu dus uh, uh, net een kakelvers uh, nieuw album uit. Ja. Uh, Everything is changing. Ja. Daar zong je net een nummer van. Ja. Uh, nog eentje doen? Is goed. Oké. Okay. doen we. Anneke van Giersbergen en uh, uh, Ferry Duizends. Uh, die kent u misschien van Dredlock Pussy of... Uh, he, toen heette die Punto, geloof ik. Okay. Hij zat ook bij Vibe Rider en met Kill for Rally. Moet er nog debuutalbum... ja, ja, moet nog ja, moet ja, een debuutalbum... er moet een debuutalbum van komen, toch? Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, goed. Hij woont in Roermond. Hij had een platenlabel of zoiets. Nou, oké. Okay. Ja. Doe maar. Skies. We live in a world that's full of lies. You. Wat een stem, hè, mensen. Dit is gewoon live, hè? In de studio hier bij mij. In het, het lege gebouw op uh, de weg in Hilversum. Anneke van Giersbergen en uh, Ferry Duijsgens op de gitaar. Ik heb even een kikker. <hums> um, uh, ik zou zeggen, kom je nog weer even zitten? <laughs> Want uh, sinds jij uh, solo bent, uh, heb je niet alleen meer tijd voor je man en je kind, maar dus ook... Uh, om allerlei uh, losse projecten aan te gaan. Ja. Daarom heb ik jou ook gehoord in Paradiso ja. en in, in, in Carré. Maar uh, je hebt nog iets anders uh, gedaan. Uh, jij bent... Uh, wacht even, waar heb ik het? Oh ja. Uh, je bent door productie hebben Huis uh, Oost-Nederland. Uh, Nederland. Het Om. Hè, ja. Daar zit Bas Aaf, en, ik, uh, <laughs> een van de, van de producer, producers daar. Uh, ik weet niet van wie het initiatief kwam... om een voorstelling te maken, een kindervoorstelling. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, uh, Rob Kramer, de, het opperhoofd van uh, On... Ja. <laughs> die, um, die heeft eigenlijk al heel lang het idee... om dat, om dat boek uh, in een voorstelling te maken. Hij wist alleen nog niet wanneer en met wie en zo. En uh, op een dag heeft hij mij gevraagd. Oké, okay. uh... een boek moet je even uitleggen. Dat is een... Uh, ik, ik, ik ken het toevallig. Ja. Het is een uh, heel bekend uh, Amerikaanse kinderboek. Uh, De beer die geen beer was. Van Frank Tashlin. Ja. Omdat mijn man had dat... Hij uh, heeft ooit eens in Amerika gewoond en heeft dat toen als oh, kind gekregen. Dus daardoor ken ik het. Ja. Maar het is een fantastisch verhaal. En... Uh, uh, Rob heeft het opnieuw laten uh, vertalen. En met ja. de oorspronkelijke tekeningen opnieuw tot een boek gemaakt. Ja. Er zit nu een cd bij, want jullie hebben daar een kindervoorstelling uh, ja, over klopt. gemaakt. Ja, ja, Ja, en uh, dat was eigenlijk zo leuk. Ik vond het ook zo leuk dat hij mij vroeg. Want ik, heb, ik ben ook helemaal niet zo in het theater uh, bezig. Dus het was niet voor de hand liggend zijn nee. keuze. En, uh, en, ik, en uh, we wilden eigenlijk een kleine, intieme... Uh, lieve voorstelling maken. Zo van het boek is, is heel mooi. Het verhaal is mooi. En um, Dus dat hebben wij eigenlijk met twee mensen gedaan. Uh, ik en Martijn Bosman. Dus een, eigenlijk een drummer van Oorsprong. En um, uh, die drumt onder andere... nu bij Gies Meeuwis. En, Daarom kon hij maar... er ook niet bij zijn vanavond. Nee, nee. Ja, precies. Ja. En uh, hij is, uh, maar niet alleen dat, hij, hij, hij uh, maakt ook liedjes en hij zingt en hij speelt allerlei instrumenten. En we hebben samen die voorstelling opgebouwd, samen met um, Jelly Schippers, de regisseuse. En, uh, en, dat, en het groeide toch een beetje uit. We wilden eigenlijk heel klein houden, maar het is toch met een decor en toch met tekeningen erbij, zoals visueel. Um, en dingen en, en veel liedjes. En um, nou helemaal. En die heb jij zelf geschreven? Ja, ik samen met Martijn ook. Oké. Okay. De ja. hey, uh, uh, beer dat wasn't, mm -hmm. 1946. Ja. Uh, vertel eens kort het verhaal. Uh, het gaat over een, een beer die een winterslaap gaat houden. En uh, op, uh, op een dag wordt hij weer wakker. En dan is er uh, in het bos, bovenop zijn grot, een, een fabriek gebouwd. Maar daar heeft hij niks van gemerkt. Dus hij, komt, hij loopt naar de opening van de grot... en hij komt op de, plaats, de binnenplaats van de fabriek uit... En hij vraagt zich af waar ben ik? En terwijl hij zich dat afvraagt, komt er een, een, een, een hoe zeg je dat, een chef van de fabriek en die zegt aan het werk. En, maar dat kan niet. Want zij zijn beer. Maar, hij is, maar die man gelooft hem niet. En die zegt: Ja, maar je bent gewoon een, een, een man met een die een scheerbeurt nodig heeft en een bondjas. En, um, maar dan wordt hij toch aan het werk gezet in de fabriek... en dan verliest hij eigenlijk een beetje zijn identiteit. En dan gaat de, door het hele verhaal gaat de beer... eigenlijk een beetje op zoek naar zijn identiteit. En, en het, het, het, het ding is ook een beetje... Want iedereen blijft ontkennen... nee, je bent gewoon een, een ja. man in een bondjas. Ja, ja. Nee, nee, ik ben een beertje, weet je nee, wel. Ja. En, dan zegt, en uiteindelijk hij vindt hem gelukkig terug... Um, geheel op instinct. En ik vind, dat vind ik ook heel mooi. Want iedereen praat hem iets anders aan. En toch uiteindelijk... En hij gaat heel erg twijfelen en hij wordt heel verdrietig. En dan denkt hij, op het einde komt het goed, gelukkig. En, maar dat is een, een leuk verhaal voor kinderen. Maar ook voor volwassenen, weet je wel. Want we zijn er natuurlijk allemaal een beetje mee bezig. Van wie ben ik? En... Wees jezelf, broeder. Ja, <laughs> precies. Ja. Oké, okay. misschien is het mooi om, om uh, nu een uh, liedje daarvan te laten horen... Uh, ik moet nog soundchecken, de piano en zo. Oh, nou, dat doen we maar even. Ja. Ja. Of denk je dat dat helemaal niet... Nee, kan je iets draaien? Dan ga ik soundchecken. Ja, checken? heb je wat meegenomen? Mag <laughs> ik even recht zeggen? Is goed, is goed. Heb je wat meegenomen? Dat had ik je gevraagd, hè? Je zou meenemen... Um... Ze zal twee geliefde muziekstukken meenemen. Waarschijnlijk uh, iets van Ella Fitzgerald. Heb je niks bij je? Ik heb niks, maar ik ga iets verzinnen. <laughs> nou, Oké, okay, kijk maar. W wij kijken wel of we in de let hebben staan. Hebben we iets van Ella Fitzgerald? Een, ja. Een... Ja, dat kan. Ja, dat of Peans of allemaal. the Stone's Age. Dat oh, ja, ja, ja, ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Allebei gaaf. Ik vraag even aan... Uh, hij is aan het zoeken. Nou, dat is ook wat. Ja, anders moeten we iets draaien, maar dat is zonde, hè, van de, van de cd. Want er is natuurlijk al een cd van gemaakt. Ja. Heb je iets, Francis? <laughs> Baby, it's cold outside? Ja, mooi. Ja, doe maar. Goed, en dan mag jij even gaan soundchecken bij die piano. <lacht> <lacht> Really can't stay But baby it's cold outside I've got to go away But baby it's cold outside This evening has been Been hoping that you so drop in So very nice. I'll hold your hand just like My eyes. mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really, I'd better skirt. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink Put more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this dream? No cabs to be had out there. I wish I knew how Your eyes are like starlight now To break now. the spell I'll take your hat Your hair looks so I want to say no, no, Mind if sir if I'm moving closer At least I'm gonna say that I tried What's the sense of hurting my pride? I really can't stay Oh, baby, don't hold out Ah, oh, but it's, it's cold outside. outside I simply must go But, baby, it's cold outside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 At that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips looks delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is gushing your lips. are delicious Well, maybe just a cigarette Never more. Never such a blizzard before. I've got to get home. But baby, you'd freeze out there. Say, uh, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrilled when you touch but my don't hands. you see? How can you do this thing to There's me There's bound to be talk tomorrow Think of my lifelong sorrow At least there will be plenty implied. If you got pneumonia and I really can't I stay. Get over that old doubt. Ah, Maybe but it's, it's cold, cold outside. outside. Where could you be going? When the wind is blowing and it's cold outside Baby, it's cold, cold, cold, cold outside. outside After one whole quart of brandy Like a daisy, I'm away. With no broma seltzer handy I don't even shake Men are not a new sensation I've done pretty well I think But this half-pint imitation Put me on the blink. Begiled again A simpering, whimpering Child again Bewitched by Sleep bewitched, bothered, and bewildered Am I lost my heart, but what of it? Ja, dankjewel Ella, hè, de grote heldin van Anneke, dat je ons even gered hebt. Dit was Bewitched. Eh, ze is klaar. Eh, we gaan luisteren naar een lied uit de voorstelling De Beer Die Geen Beer Was. Wat is er aan de hand? Mijn voeten in het zand, ik ben... Ja, die zichzelf begeleidt op de piano. Ga je nog even hier komen? Even, uh, eh, dat moet natuurlijk toch wel heel anders zijn hè, in het theater. Hoe bevalt dat? Nou, ik vind het superleuk. Ja? Want uh, ik mag ook acteren. Ja. <laughs> en uh, dat de laatste keer was een lagere school, hè, weet je wel? Op ja, het einde ja, ja. van het jaar. Ja. Dus... Um, um, uh, ik, ik vind het heel erg leuk. Ik heb ook heel veel geleerd ook over theater en ja. over acteren... en over ja. Ja, in het Nederlands zingen en, en gewoon dat soort dingen. Ja. Hey, je eigen zoontje Finn, die is, die is nu zes, dacht ik. Hè? Ja, zeven net. Oh, nou, ja. nou, Hij is precies de doelgroep. Ja. Probeerde je dingen op hem uit? Uh, ja, ja dat, dat deed ik. Maar um, ik merkte wel... Hij vindt het boek heel erg leuk. Want dat heb ik gewoon voorgelezen ook, ja. uh, lang. Uh, een tijdje. En um, dat vindt hij heel leuk. En de, en de show en de liedjes vindt hij... Ook tof, alleen hij staat wel heel dichtbij, want ik ben zijn moeder en hij ziet gewoon... Kijk, de chef die, die geeft op een gegeven moment ook even de beren schop onder zijn kont. En, ja, en ja. die gooit hem een keer heen en weer en zo op het podium. En uh, dat vindt hij helemaal niet leuk gewoon. Nee. Dus hij, hij kan dat niet zo goed scheiden. Nee, tuurlijk niet. Maar, um, maar dus, van de, dus hij komt nooit echt kijken wel. Hij ziet wel eens een keer de soundcheck, hij gaat wel eens mee. Maar um, hij staat toch te dichtbij, maar ik... ik ik vond het wel heel frappant dat hij dat verhaal meteen doorhad. Hij snapte ook gewoon helemaal waar het over ging. En hij kon dat ook op zichzelf uh, terugbrengen. Ja, ja, ja. ja. Dat is heel mooi. Hey, ik, dus, komt het over op Kids, merk je dat? Ja. En het is eigenlijk, de doelgroep is een beetje vanaf zes jaar. Maar ik, we hebben kinderen van vier jaar gehad die hem helemaal snapten gewoon. Die, okay. die hem gewoon doorhadden. hadden. Ja, Want, kijk, kinderen die huichelen niet, hè? Het is goed of het is niet goed. Nee, ho, hou op. Het is wel eerlijk. <lacht> ja. Want je merkt ook de eerste paar keer, dan ja. doe je eigenlijk een beetje een try-out. Om te kijken of de spanningsboog goed is. En ja. dan zei de regisseur ook al van, nou ik denk dat ze bij dat liedje zich een beetje gaan vervelen. En, dan, en verrek, ja. Dan, ze, dan was je bij dat liedje. En dan gingen ze zo een beetje verschuiven op hun stoel. En een beetje verzitten. En een beetje in het rondkijken. Ja, en dan zie je dus heel goed van oké okay, je moet er nog even schaven precies zo. precies ja, ja. Maar als het dan werkt, dat is toch een enorme ja, voldoening, hè? Ja, ja. ja goed. Hey, ga je door met theater, vaker dit soort uh, dingen doen? Uh, ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het leuk om te doen en ik vind het leuk ook voor kinderen. En, uh, en uh, ja. ja, wie weet ook nog wel is iets. Maar ik doe ook veel wat er gewoon op mijn pad komt. Zoals ja. Rob die aan mij vraagt en denkt, denk oh, dat lijkt me ook wel leuk ja, en dan ja. ga ik dat doen. Nou, bij Orkater maken ze ook prachtig muziektheater, hè? Ja, fantastisch. Dat ze ja. leuk zijn, ja. Maar jij woont in the middle of nowhere, Ja, hè? klopt. <laughs> ik kom nergens. Even op de peel vanmorgen, ja, ja. achter Helmond. Ja, ja, toch? dat klopt, ja. ja. Nou, goed. Uh, ben je een um, Ja en nee. Ik hou heel erg van thuis zijn en bij mijn man en mijn kindje. En, en, maar ik werk best veel ook thuis. We hebben een studio en we doen alles samen en thuis. En, en, dus eigenlijk zo na een dagje bank hangen... Dan, Weet je wel, of dan, dan ben ik, dan, ik word altijd heel kriebelig. Ook als we lang in de studio zitten zelfs. Dan word ik altijd kriebelig, wil ik graag spelen. Dus ik, ik ben graag op reis, maar ik kom ook wel graag thuis. Okay. En in de Pelen is het heel fijn. We hebben een heel rustig huisje, een klein wit huisje. En um, ja, dus daar zit ik wel heel, heel graag. Ja. Oké. Okay. Hey, nog een liedje uit de beer. Wat doen we? Uh, waar ben ik, meneer? Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Ja, goed. Gaat ze weer. Dan moet je erop en neer rennen. Van de tafel naar de piano, Anneke van Giersbergen. met uh, de bier die geen bier was. Er is dus een prachtig boek van, met een cd. Maar het is natuurlijk nog veel leuker om ze live te gaan bekijken. Uh, 24 maart staan ze in het Klokgebouw in Eindhoven. Uh, uh, 25 maart in het park in Hoorn. Wat heb ik nog meer genoteerd? 1 april, het is geen grap, staan ze in Nijmegen. En dan gaan ze <laughs> ook nog naar, naar Zwolle, Deventer en Groningen. Ja. En het mag nog bijgeboekt worden. Dus uh, ja. leuk om te doen natuurlijk. Ja, dit, super, hè? Ja. ja. Hé, hey, um, uh, wat ik nog wil vragen is, uh, jij hebt ooit gespeeld voor de Dalai Lama? Ja, zo. Moet ja. Dat, dan wil ik toch nog eens een keer horen dat verhaal. Nu kan ik doodgaan hoor. Oh ja! <laughs> Even afgelopen. Ja. Maar um, ja, we hebben ooit een single gemaakt uh, met uh, mensen van Bluff en Raccoon. Um, voor het goede doel, voor het goede doel van Tibet, wat toen heel erg rommelde nu nog steeds natuurlijk. Um, we wilden daar awareness voor uh, vragen. Ja. En ze um, hebben een single gemaakt, Als je ooit nog eens terug kan. Um, en die schoot meteen een nummer één. Het was echt zo tof, want iedereen was daar helemaal... Ja, dat ging heel goed en we hadden heel veel geld opgehaald. En op een dag uh, kwam, of ook in die tijd, kwam de Dalai Lama spreken in Paradiso. En er was ook een muzikale ding omheen. En Ik heb ook met de band gespeeld, dus we speelden een paar bands. En dan mochten wij dat lied doen um, voor de Dalai Lama nadat hij had gesproken. En, um, en het was wel heel bijzonder, want hij zat op een stoel op het podium. En ik was de eerste, zeg maar, uh, naast hem, zeg maar, voor, toen we op het podium stonden. En ik heb het eerste couplet ook. En ik keek hem aan, zo, ter, terwijl ik aan het zingen was. Ja. En um, dat was zo bijzonder. En uh, dus we konden het echt voor hem spelen en zingen... En na, daarna mocht ik een, een, een, een, hem een hand geven. Want ik stond eigenlijk, was ik, had ik het liedje gedaan en toen ging ik naar de backstage. Want ik moest even gillen. Oh. Het is een heel rustig lied. En ik dacht, oh, oh, ik vond het zo tof, weet je wel. Ja. En toen ging die deur op. Toen zeiden ze, toen zei ze van, Kom terug aan de kant. Hij komt handjes geven, weet je wel. Ik ging even de band zo. En ik, zo, pooh, en ik was rennen. En toen was ik net op tijd, toen kon ik hem, ik struikelde ik bijna over snoeren en zo. Ik kon hem, ik, ik dacht, ik val daar nog in zijn schoot ook. Maar um, en schudde ik zijn hand en um, dat was zo bijzonder. Hoezo ja. dan? En, omdat, ja, dat is toch een force of nature, die meneer. Echt waar? Ik bedoel, we zijn allemaal hetzelfde en natuurlijk en zo. Maar hij is toch heel, hij heeft zo'n krachtige energie. En... Um, en ik, ik zat la, daarna, ik moest nog een optreden doen, s'avonds nog ergens. En ik zat in de auto, ik zei tegen mijn man, ik zei tegen Rob van... ik voel zijn hand nog steeds tintelen. En, en toen was ik, en daar was ook een optreden voor schoolkids, allemaal jeugd. Toen had ik dat verteld en toen zei ik, ja, jullie zijn nou een one handshake away van de Dalai Lama. Dus als je mijn hand schudt en die energie weer doorgeeft. En ze begon iedereen in dit publiek elkaar zijn hand te schudden ook weer. Oh. En dat was zo tof. Ja. Dus ja, een hele bijzondere ervaring. En uh, ik, heb, ik heb hem nog een paar dagen gevoeld, tintelingen in mijn hand. Ik vond het heel gaas. Oh, een bijzonder verhaal, ja. zeg. Ja. Ja. Nou, wat heb ik hier nog meer staan? Uh, uh, morgenavond uh, is er een uh, maandelijkse toekomst talkshow in een verkadefabriek in de bos. Ja. En de avond in, daar zit jij in. Ja, dat klopt. Samen met nog een... Uh... Ik zag het in de krant staan, ja. Met, uh, <lacht> met hier met... Oh, wacht even. Ja. Die mooie foto. Met die tattoos, zeg je, is dit wel helemaal onder, hè? <lacht> ja. Uh, het, het, uh, jij deed het al toen het nog niet zo heel hip was. Nu is het helemaal een... Uh... Ja, nou het is het heel normaal, hoor. Ja. <lacht> Maar ja, ik vind het ook tof dat het normaal is om een tattoo te hebben, hoor. Ja? Mijn vader schrok er vroeger wel een beetje van. Zo. Die zei, oh, meisje, meisje toch. Ik ja, zei, maar ja, is... ja, man. ja, papa, dat is echt cool, dit is cool. Dat is oké. Okay. Okay. Ja, ik vind het bij jou erg mooi staan. En dit Dank hoort je. ook wel bij... Uh, voor de rest ben ik er niet zo heel erg fan van. Maar mm -hmm. het, is, het is wel heel erg mooi, die bescherming. Hoor. Ja, ik heb een bescherming. En ik heb de naam van mijn man en de naam van mijn zoon. Okay. Dus, je ja. mag het nooit meer uitgaan. Nee, nee. Als we maar dan neem ik wel een lezen. hond die Rob heet. Okay. Of zo. <laughs> maar, het ga, maar het gaat ja. toch niet uit. Ik ben daar heel uh, oké okay, okay mee. <laughs> okay. um, zullen we nog een nummer... Wat, we, we moeten nog eventjes iets hebben over je eigen band. Uh, ja. Treden jullie op? Of is um, dat nou niet zo? Ja, we zijn nu aan toeren met de nieuwe plaats. Ja? En we doen heel veel Nederland. Dus we hebben nog een paar Nederlandse shows te gaan. Um, Noem eens wat. <laughs> uh, uh. Breda. Ik weet er nooit dingen uit mijn hoofd. Maar Breda doen we nog, um, Venlo. Noem me nog eens wat, weet jij nog? Ferry. Nee, we zijn allebei blank. Oké, okay, nou goed, maak niet, Het is ook ja. laat. Maar misschien <laughs> toch nog mooi om één nummer samen te doen. Ja. Gaan we doen. Oké. Okay. Anneke van Giersbergen, ik zal wel eventjes kijken op je site. Zal er wel ergens een site hebben? Dan uh, gaan jullie lekker spelen. Ja.